Wat was er ook gebeurd vorige week? Mozes en Aaron baasden de faro voor de kikkers. Kijk uit, faro, want er komen kikkers. Zulke beesten komen er, zei ze tegen de faro. Let nou op, want straks zit het hele land vol kikkers als je niet luistert. Nee, zegt faro, dat valt best mee. Er komen geen kikkers. Ik geloof er niks van. Nou, dan doen de toven dus nog een schepje erbovenop. Er komen nog meer kikkers. Het hele scherm vol met kikkers. Moet je je voorstellen, dat hele, overal waar je loopt, zijn kikkers. Ja, je, je kon bijna niet lopen, want je stapte overal kikkers. Als je een beetje geluk had, dan stapte je op twee kikkers tegelijk en dan kon je, hielp je je zo mee. En toen zei ze, Faro, als je niet luistert, dan komen er muggen. En dat is ook niet prettig, hè? Zzz, als je had slapen, dan word je helemaal, en niet zomaar een beetje muggen, maar het hele land vol met muggen. Zo, hè? hè? Zo, Faro luistert niet, hè? Maar de tovenaars, die konden geen meer muggen maken. Dat konden ze niet. Dus die zeggen tegen de farao: Ja, maar dit is van God, hè? Dit is niet van God. Dat kunnen wij niet. Dus nou moet je echt gaan luisteren, want nu gaat het echt fout. Dat doet de farao niet. Dan waarschuwen ze voor steekvliegen. Nou, misschien kennen jullie ze wel. Dan luistert het weer niet en dan komen de steekvliegen. Er zijn ongeveer bezig, van die horzels. Nou, die bijten echt heel erg hard. Dat doet vreselijk zeer. En ook daar het hele land vol, hè? Maar ze komen niet in gozen. Dus die muggen wel eens en die muggen, die kwamen wel in Goossen bij de Israelieten, Maar die steekvliegen niet. Die komen niet in, in, uh, in Goossen. Dus dat was heel raar. Dus ze kwamen wel net ernaast. Maar in Gozen kwamen ze niet. En Yahweh die laat echt zijn grote macht zien aan de farao en aan de Egyptenaars. Maar ja, ze luisteren niet hè. Dus dan gaan we nou verder met de vijfde, de zesde en de zevende plaag. Hij zegt Yahweh tegen Mozes, je moet weer naar de farao gaan en weer gaan waarschuwen. Zou Mozes geprotesteerd hebben? denk het niet, hè? Moos wilde zo graag dat zijn volk vrij kwam. En dan zegt hij: Moet je weer zeggen tegen de farao.? Laat mijn volk gaan. Laat ze nou gewoon gaan. Dan kunnen ze mij dienen in de woestijn. Dan gaan ze een feest maken voor me. Als je het niet doet, ja. Dan zorg ik dat jullie dieren heel erg ziek worden. En hij luistert wel, hè, de farao. Je ziet dat hij echt zit na te denken: van, zal ik nou gaan luisteren? Zal ik nou gaan luisteren? Hij zegt: Als je. Niet luistert, maak ik alle dieren ziek. Ja, zo ziek dat alle dieren zullen sterven. Nou, dat is heel erg, want dan hebben ze een heel groot stuk van het eten. Hebben ze niet meer, hè? Maar ja, de vader die wordt boos, stuurt ze weg. Hij wil niet luisteren, want hij gelooft het eigenlijk niet. Ja, ze kunnen voor kikkers zorgen, voor muggen, voor steekvliegen. maar Om te zorgen dat alle dieren ziek worden en doodgaan. Ja, dat, is, dat kan eigenlijk niet, hè? Dat is bijna onmogelijk. Maar het gebeurt wel. En dan zegt Mozes erbij, ja, en de dieren van de Israëlieten zullen niet sterven. Daar gebeurt helemaal niks mee. Dus dat is echt alleen maar beperkt tot de Egyptenaars. En dat zal morgen gebeuren, zegt hij. Dus morgen als je wakker wordt, en je hebt nog steeds niet geluisterd, dan zullen alle dieren sterven. En dat gebeurt ook. Volgende dag doet Java wat hij gezegd heeft en alle dieren gaan dood. Dat moet verschrikkelijk zijn geweest. Alle dieren in het land gaan dood. Dat zou bij ons al verschrikkelijk zijn. Hè? Je hoort het af en toe wel eens. Dat er een ziekte is onder bepaalde dieren. En dan moeten al die dieren geruimd worden. Zo noemen ze dat. Nou, dat is een verschrikkelijk iets voor de boeren. En dat heeft ook een enorme... Ja, dat is voor je inkomen. Hè? Voor het geld wat je verdient. Maar er is ook een stuk minder eten. En de farao is wel echt benieuwd. Hè? Ja, Moos heeft wel gezegd... Dat gebeurt alleen bij de Egyptenaars... en niet bij de Israëlieten... Nou, dat wil ik wel eens zien hoor. Wil ik wel eens zien of dat waar is. Want ik geloof het eigenlijk niet zo. Maar ja, die gaat toch naar Gozen En die kijkt en ja, er zijn alle dieren zijn er nog. Je ziet er niet zoveel rondlopen hier. Maar ze zijn er wel. Maar ze zijn er wel allemaal. Dus daar stond hij heel raar van te kijken. Van oh, hij heeft toch de waarheid gesproken, die Mozes. Dat is wat. Maar hij gaat niet luisteren. Hij zegt niet bij zichzelf, oh, van, dit was zo'n grote straf. Nou ga ik luisteren. Nu ga ik toch luisteren naar de God van de Israëlieten. Nee. Dan zegt Java tegen Mozes en Aaron, weet je wat jullie moeten doen? Jullie moeten een beetje as pakken. He, als je gebarbecued hebt, dan blijft er van dat as over. He? Dat heb je al zien, nou, Dat moet je pakken, zegt hij. En dan moet je dat in de lucht gooien. En dan zal dat tot zweren worden. Bij iedereen. Nou, dat is niet leuk, hè? Alle mensen en dieren die er nog zijn, zullen zweren op hun lichaam krijgen. En dat doen ze. Ze gaan naar de varo en ze strooien hier een klein beetje as. strooien ze zo voor de ogen van varo. En die zal misschien gedacht hebben... ah, dat kleine beetje as, wat maakt dat nou uit? Maar ja, wat er dan gebeurt. Iedereen krijgt zweren. Kijk, die grote zweren op je hele lichaam en overal. Hè? Zo verschrikkelijk, hè? ook op je rug kun je er niet bij. Al die soort dingen. Het kriebelt, het jeukt. En het doet zeer. Nou, dat moet verschrikkelijk zijn geweest. Het was de eerste keer dat de mensen echt zelf iets gingen merken. Met die muggen en zo, dat ging je ze ook wel merken. Maar dit is natuurlijk hun eigen lichaam dat ziek wordt. Dat moet best heftig zijn geweest. En die mensen, die waren eigenlijk al overtuigd. Alleen de farao, die wilde niet. He, want je hoort het, dat de tovenaars, die zeggen tegen de farao: Ga alsjeblieft luisteren. Hè? Want dit zijn dingen die zijn. Ja, die, zijn die, die kunnen wij niet. Dat is echt God die dat doet. Je moet echt gaan luisteren. Maar hij doet het niet. Hij wil niet luisteren. Toen zegt Jahwe tegen Mozes: Moet je morgenochtend weer. Naar de Nijl gaan. Naar de Farao, En dan moet je zeggen van. Ja, is nog steeds niet veranderd van plan. Hij wil nog steeds dat zijn volk vrijkomt. En dat ze in de woestijn een feest gaan vieren. Laat ze nou vrij. Dan kunnen ze hem gaan vereren in de woestijn. Hij doet het niet. Ja, zegt hij. Als je het nou niet doet. Dan geef ik een hele zware straf. En dan zul je begrijpen dat er niemand zo'n God is als Yahweh. Mozes die zegt tegen de farao, ja wat God had kunnen doen, hij had zelfs al heel Egypte kunnen uitroeien. Had jullie allemaal kunnen laten sterven, heeft hij niet gedaan. Dus hij is nog steeds heel vriendelijk tegen u. Maar, zegt hij, je gaat nu, ga je merken hoe machtig God is. Als je niet wil luisteren, dan worden de straffen steeds zwaarder. En dan gaan jullie merken dat er maar één God is op deze aarde en die is echt boos op jullie. Dan zegt hij, alle dieren die over zijn, die moet je naar binnen brengen in de schuren. Want morgen, dan komt er een hagel met zulke grote hagelstenen, dat elke dier wat buiten is, en elk mens wat buiten is, als die geraakt wordt, dan zal die sterven. Zulke grote hagelstenen. Het gebeurt wel eens, ook nu, dat er van die grote hagelstenen net zo groot als een tennisbal. Nou, je snapt, die komen van een paar kilometer hoog, als die naar beneden vallen. Die gaan verschrikkelijk hard. Dat doet verschrikkelijk zijn. Als je die echt op je hoofd krijgt. Meestal overleef je dat dan niet. Dat is daar ook. Maar dat waren zulke grote Hagelstenen. Dat de dieren dus allemaal dood gingen. De meeste mensen luisteren. Die zijn inmiddels al zo onder de indruk. Van wat er allemaal gebeurd is. Die zeggen we brengen ze, al die dieren naar binnen. De farao niet. Die gelooft het niet. Mozen en Aaron roepen weer tot Jahwe. Om die hagel te laten beginnen. En dan gebeurt het. Gaat het hagelen. En niet zomaar, maar wat ik zei, hele grote hagelstenen met onweer. Verschrikkelijk. Het had nog nooit zo hard gehageld, zijde. Er. er staat ook bij dat het nog nooit meer zo hard zal hagelen ook. Dus ja, zo hard dat zelfs de bomen die geraakt werden, die braken af. Dus de bomen die braken gewoon af omdat die hagel erop kwam. Nou, hier heb ik er een plaatje van. Hier staan nog een paar bomen. Maar al het rijpe koren wat op de akker stond, dat breekt allemaal. Dus dat gaat allemaal dood. Dus ook heel veel voedsel wat ze hadden, werd weggehaald. Dat was allemaal verloren. Alleen in Gozen, Dat is ook zo raar, hè? Dus overal hagelt het. En alleen in Goossen, waar de elite woonde, dan hagelt het niet. Dat is natuurlijk een hele rare gewaarwording. En toen werd ook een beetje bang. Dus wat doet hij? Hij laat Mozes aan de komen. Hij zegt, ja, nu ben ik toch echt wel... Ik ben echt fout geweest. Ik beken schuld, zegt hij. Nou, dat is heel wat voor de farao. Hij zegt: ik, ik ben echt fout geweest. Ik ben uh, dom geweest. Ik had moeten luisteren. we heeft gelijk. Hij zegt: ik en mijn volk zijn schuldig. En weet je wat? Jullie mogen feest gaan vieren. Jullie mogen weg. Ik laat jullie vrij. Als je maar bidt tot Yahweh, dat het onweer en het hagel stopt. Dan beloof ik dat jullie mogen gaan. Echt waar, joh. Ja, ja, echt waar. Meen ik echt? Mogen jullie echt gaan? Mozes wil je alsjeblieft binnen tot Jahwe. Dat het onweer stopt en de hagel stopt. En dan mogen jullie weg. Dan zal ik jullie niet meer vasthouden. Nou, dat moet ontzettend fijn zijn geweest. Om te horen. Ook van Mozes en Aaron. Het is gelukt. Ze mogen eindelijk weg. Dus Mozes zegt: zodra ik uit de stad ben. Ik vraag me altijd af. Hè? Moet je je voorstellen dat de farao laat iemand. die stuurt iemand naar Mozes toe. Dus die moet door die onweer en dat hagel gelopen zijn. En die is niet geraakt. Mooi is dat, hè? Dus die is door dat akelige weer. En ook Mozes en Aaron. Dus die hadden gewoon een stukje waar het niet hagelde. Dus overal als ze liepen, moet je je voorstellen... had je dus gewoon een beschermende koker eigenlijk... waar het niet hagelde. Zo stel ik me dat voor. Dat kan niet anders. Het is natuurlijk een hele geweldige belevenis moeten zijn geweest. Mozes zegt, oké, okay, prima. Ik ga de stad uit. Zodra ik uit de stad ben... Zal ik bidden tot Jahwe en dan stopt de hagel en het onweer. Prima. En dan weten we dus dat we weg mogen. Hé, dan gaan we alles klaarmaken. Alle spullen inpakken. En dan staan we klaar om weg te gaan. Dat doet Mozes. Ze zijn uit de stad. Hij bidt tot Jahwe. De onweer stopt. De hagel stopt. Maar ja. Ja. Wat gebeurt er, denk je? Als het stopt, dan, gaat hij toch weer, dan zegt hij toch weer... Nee, nee, nee. Ik heb het toch zo niet bedoeld. De farao die trekt zijn belofte weer terug. Hij zegt: Nee, nee, dat was een foute beslissing. Jullie mogen niet weg. Jullie moeten gewoon door blijven werken. Jullie moeten nog steeds gewoon slaaf zijn. En hij weigert. Maar ja, dat had Java eigenlijk al gezegd tegen Mozes. Hè? Hij zal niet eerder weggaan totdat hij heel erg zwaar gestraft is. Nou, Wat zijn nou de leerpunten? Mozes en Aaron die waarschuwen voor de veepest. Hij luistert niet en er komt veepest. Dan waarschuwen voor de zweren. Hij luistert weer niet, komen de zweren. Waar voor de hagel, hij luistert weer niet, komt de hagel. Maar het komt niet in de gozen. Dat is natuurlijk heel erg geweldig, hè? dat God is zijn eigen volk beschermt en dat daar helemaal niets mee gebeurt. En weer dat ja, zijn grote macht zien aan de farao. En helaas, weer luistert de farao niet. Hij laat ze eigenlijk niet ompraten, zeg maar. Nou, dat was het verhaal.